11 uur. NPO Radio 1 met Carl-Johan de Zwart. Ja, we hebben het hier aan tafel in Spraakmakers over faalkundig zijn... met het aanwezige gezelschap. Nou, wat dat allemaal betekent, dat horen we zo meteen. En dokter Media is onder andere onderdeel van dat gezelschap. Hij gaat het hebben over het waarheidsgehalte van de serie Grace Anatomy. Net 5, is het geloof ik, toch? Ja, klopt. Is die serie ja, te zien. Ja. Ja. Onder nu, andere. nu is het NOS Journaal met Sophie Verhoeven.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 De Israëlische premier Netanyahu en zijn vrouw worden verhoord door de Israëlische politie. Ze worden in verband gebracht met meerdere gevallen van corruptie. Ze zouden bijvoorbeeld het grootste telecombedrijf van het land gunsten hebben verleend... in ruil voor positieve berichten over hen op een nieuwssite. Detailhandel Nederland waarschuwt voor het streven van veel politieke lokale partijen... om binnensteden autoluw of autovrij te maken. Dat zou desastreuze gevolgen hebben, waarschuwt voorzitter Van Woerkom van de brancheorganisatie. Consumenten hebben op dit moment keuzes. Ze kunnen het vanaf hun computerartikelen bestellen en dan wordt het gratis thuisbezorgd. Nou, als je traditionele winkelen in binnensteden aantrekkelijk wil houden... dan moet je zorgen voor een gastvrije omgeving... En daar hoort een goede parkeergelegenheid bij. Ja, die integrale afweging moet je maken. Detailhandel Nederland wil dat de politiek meer aandacht heeft... voor de bereikbaarheid van binnensteden. De voorzitter van het Europees Parlement, Antonio Tajani... wil premier van Italië worden. Tajani is een partijgenoot van Silvio Berlusconi. Maar die mag zelf geen premier worden... omdat hij veroordeeld is voor belastingfraude. Correspondent Mustafa Margadi.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 Weinlands van de AWB, ik denk geen opstopping in de binnenstad, hè? Nee hoor, dat valt allemaal erg mee op dit moment. Op de A16 zien we het wel wat langzaam rijden. Van Rotterdam naar Breda. Tussen Dordrecht en knoopend Klaverpolder. 7 kilometer. Dat komt door een spoedreparatie in de buurt van de Moordijkbrug. De vertraging valt op zich mee, ongeveer 10 minuten. De linkerrijstrook is dicht.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 Kmakers. Met aan tafel nog steeds Roger van Bokstol, president-directeur van de Nederlandse Spoorwegen. Dr. Media is uh, inmiddels aangeschoven in de vorm van Thijs Steeman. Thijs, welkom. Met jou gaan we het zo meteen hebben over valse verwachtingen, zou je kunnen zeggen, in de medische sector. En met Remco van der Drift gaan we praten over het Faalfestival. Uh, Remco, je, dat organiseer jij, hè? Klopt. Wat, wat is het idee daarachter? Nou, ik ben uh, faalkundige, ja. en, uh, dus ik geef lezingen, trainingen, workshops... over anders omgaan met uh, fouten. En um, mijn missie is om Nederland te helpen ontkrampen. Ja. En wat dacht je, ik maak van mijn eigen talent mijn beroep? Of Precies. Zo? Namelijk falen? Absoluut. Ja, is dat zo? Ik uh, faal gemiddeld vijf keer per dag, heb ik laatst uitgerekend. Mm -hmm. En um, kijk, ik vind we leven in een enorme prestatiemaatschappij. Hè? Ja. En um, ja, iedereen moet 100% bovengemiddeld goed scoren. En uh, ik heb niks tegen succes... Ik vind het ook, ook fijn dat mijn werk succesvol is... en, en ik, ik hou de trein op tijd rijden, dat vind ik allemaal prachtig. Maar het lijkt soms wel een beetje in ons land of succes... het enige is wat bestaat. En het is niet zo. Nee, want uh, je hebt ook gewoon mislukkingen in het leven. En dan gaan er een hele hoop dingen fout. Dus um, we, en omdat we dat niet uh, aanvaarden als hmm. mens, vind ik... Hè, de mislukking of de, de fout... Vind ik, zeg je, want waar, waar, hoe merk je dat we dat niet aanvaarden dan? Nou, uh, bijvoorbeeld net al, ik vond het leuk dat gesprek over, over de NNS. Uh -huh. uh, ja, je ziet, ik, zit, ik reis ook vaak met de trein. En uh, ik, als ik kan, ik, uh, laatst stond ik uh, bij, bij Gouda eventjes stil. En toen werd er omgeroepen dat we drie minuten te laat binnenkwamen. En uh, nou, gelijk inderdaad, het hele balkon was gelijk in rep en roer. En aan het, aan het klagen we over zo slecht de NS wel niet is. Ik kwam net toevallig een dag later, dag ervoor kwam ik uit Cuba... En daar, euh, daar, daar hebben ze ook een, een spoorwegnet. Maar ze zei: Nou, neem die trein maar niet hoor, want gemiddeld is de vertraging 18 uur. Ja. Dacht ik van: um, Dus ja, we, we leven gewoon in een, in een soort klaagcultuur. En, uh, ja. Ja, maar ja, we hebben het nou helemaal uh, goed voor elkaar hier. En we leggen hier de lat wat hoger. Ja, nou, nogmaals, ik heb niks tegen succes. Het is fijn dat we in zo'n mooi geregeld land lopen. Ja. Maar ik denk, omdat we zeg maar, die, die mislukkingen en die fouten zo ontkennen, uh, raken we in, in een, uh, een een kramp terecht. Waardoor heel veel mensen burnt out raken, uh, overspannen, uh, minder ge gericht zijn op leren of ontwikkelen of op vernieuwen. Ja. Dus, dus ik wil een lansbreek voor imperfectie. En dat we ook gewoon, dat we, dat, dat we die, die hele grote berg. Uh, van, van mislukking, wat nodig is voor een succes... Hè? dat want, hè, wat net ook, ook over clichés. Eigenlijk is mijn vak natuurlijk één groot cliché in de ja, open deur. leren van fouten. Want we weten allemaal wat van fouten leer je... en fouten zijn goed voor je en faalbaar. Ja. Maar als het op aankomt, dan worden we afgestraft als we fouten maken. Of als we nieuwe dingen willen gaan proberen... dan worden we vaak geroepen van ja, maar zo meteen gaat het dat fout. Dat, dat doen we het niet. Dus ik wil een lans breken voor die nou, imperfectie. Ik moet opeens denken, meneer Van Boksel, uh, aan de NS... en als het een beetje gaat sneeuwen, dat is vaker veel gehoord geluid... Hè, dan... Uh, heeft de NS de neiging om, voordat er ook maar één sneeuwvlokje al is gevallen... namelijk om falen te voorkomen, eigenlijk al het hele draaiboek... of het hele spoorboekje op zijn gat gegooid. Nou, dat is gewoon niet waar. Ook dit is echt, echt een zijn. We hebben een zeer lange ervaring met omgaan met, uh, met slecht weer. Uh -huh. um, dat is het verwijt, hè, zeg ik. Ja, erbij. kijk, en even toch het succes. Hè. Afgelopen jaar hadden we een paar keer flinke sneeuw... en hebben we toch iedereen thuisgekregen... terwijl vijf jaar geleden hadden we nog de veldbedden op de ja, stations. In 2012 dat was dat ja. Niet, dat wil je gewoon niet. Ja. Maar het, het, het blijft. Iedere dag topsport. En dan gaat het ook wel eens mis. Ik bedoel, ja, ja. En we hebben, laat ik een voorbeeld noemen... wat ik zelf ook echt heel vervelend heb gevonden. Afgelopen maand heeft één keer een trein... Eh, op het traject Gouda-Boerde... vijf uur stilgestaan. Ja. Omdat een bovenleiding gebroken was... die was om de trein heen geslagen. Het was gewoon een hoge stroom. Je kon er niet bij komen. Het was in een weiland tussen sloten. En dan denk ik de hele tijd alleen maar... hoe, hoe snel krijgen we de mensen eruit... He, en dan duurt het ontzettend lang. En weet je wat ik zo mooi vond? Er zaten ook een paar NS'ers in die zeiden... in de trein, de mensen hadden alle begrip... het was lastig, ja. het is vervelend... maar ze zien hoe eh, geprobeerd wordt om het zo snel mogelijk op te lossen. En dat gaat niet altijd. Mm -hmm. Ja, weet je, je moet ook durven delen... Ik denk, maar ik denk dat, dat het begrip, mensenwerk blijft. Ja, tuurlijk, ja. dat begrip ja. is er ook heus wel. Uh, waar het misschien ook wel uh, regelmatig in zit... is de reactie van, uh, van een bedrijf als de NS. Namelijk, uh, uh, je kunt je afvragen... kunnen ze genoeg tegen kritiek? Nou, ik vind van wel. Ik, ik, ik denk dat wij ook uh, een beetje terug... Uh, gezegd hebben. Hè, rondom, mm -hmm. we hadden, uh, vorig jaar zo'n dreiging: consumenten gingen claimen indienen tegen geen zitplaats. Ja, ja ik, heb, ik roep al twee jaar, jongens, in de spits. Je, er is geen zitplaats. Dus hoezo een procedure? Uh, kom op, zeg. Uh, en, en we doen echt ons best hoor. Nieuwe treinen. Het uh, komt er allemaal aan, maar dan als de groei doorgaat van de economie en de, de groei doorgaat van de verstedelijking. Ja, dan, dan rijden we letterlijk tegen de klippen op. En dat willen we ook ja. veilig blijven doen. Maar zijn jullie als NS, en u ook zelf... misschien ja. als president-directeur van de NS... ruiterlijk genoeg in het toegeven ja. van fouten? Ja. Is, is er een cultuur in dit land waarin je kunt zeggen... ja, sorry, dat hebben we niet goed ja, gedaan? Ja, nee, zeker. Ik heb, ik kijk Rondom de, de, die vijf uur stilstaan in een weiland... Ja. zeggen wij ook... Samen met ProRail overigens, want dan zit je echt samen ben je aan het werk om dat op te lossen. Laten we weer leren van wat we misschien toch nog weer beter kunnen doen. En niet onmiddellijk de arrogantie van, ja, dat kan dus een keer gebeuren. Nee, ieder, ieder voorval goed bekijken en af en toe ook zeggen, ja, dat hadden we misschien beter kunnen doen. Ja. Ik denk ook dat als je dat in de medische wereld bekijkt, dat we ook uh, falen. Uh, ja, Overal waar gewerkt wordt, worden ook fouten gemaakt. Of, uh, en de, ja, het is maar net wat je falen ja. noemt. Ja, Het maar is dat alleen bij een arts met wat grotere gevolgen wellicht. Uh, uh, kan het kan maar, ook zijn dat je van je fouten kan leert. Het kan, maar, maar hoeft ja, ja. hoef niet per se. Uh, als ik kijk wat ik in het ziekenhuis meewaakt, is dat er juist heel erg een cultuur is... wat ik om me heen zie, dat als er ergens... Een, een, een fout of iets niet goed gaat... dat er eigenlijk de eerste reflex is van... nou, dan moeten we een melding van maken. Ja. En dan wordt juist, en dan even tussen aanhalingstekens het falen gebruikt om weer beter te worden. Dus ik denk juist dat je er... Dat je er gebruik van moet maken. Ja, ja. Uh, Remco, uh, ja. Die, uh, dat, dat Faalfestival, daar gaat ook direct Stapel spreken. Hè? Klopt. Dat is, uh, even voor de mensen thuis, dat is die wetenschapper die plagiaat had gepleegd. Klopt. Uh, is dat ook, is, ja, dat is een vorm van falen zou je kunnen zeggen. Ja, maar uh, klopt. hij wist wel heel erg wat hij aan het doen was op het moment dat hij dat klopt. deed. Ja. Valt dat ook onder die categorie dan, wat jou betreft? Onder welke categorie bedoel je? Nou, uh, falen en leren van fouten. Kijk, ik zeg niet dat fouten altijd goed zijn. Als ik zelf faal of fouten maak, dan kan ik soms denken: van, nou, dat is heel vervelend en daar kan ik wakker van liggen. Dus het is niet zo dat we Dirk Stapel een podium geven om te zeggen: goed fout gedaan, Dirk. Absoluut niet. Maar het gaat mij erom: hoe gaan wij als maatschappij om met fouten? En Dirk Stapel is een goed voorbeeld. Hij heeft iets fouts gedaan, dat erkent hij zelf ook. Maar vervolgens is hij echt compleet afgefikt. En uh, door de hele wereld. Ja. En uh, ja, ik, ik vind dat we te hard en te streng zijn voor elkaar als, als zoiets gebeurt. En ja, zo in, in terwijl politiek daar vaak een verhaal zo. achter zit. Waarom ja, iemand en, en wat mooi dan is van van Dirk, die heeft een heel kwetsbaar verhaal over uh, wat er is overkomen... en wat hij ervan geleerd heeft. En dat is heel mooi. Dat, vind ik, dat wil ik graag een podium geven. Ja. Dat zien we veel te weinig. Dat mensen gewoon een podium krijgen om, om, om iets te vertellen. Om, om kwetsbaar te kunnen zijn over wat er en overkomen is. Ja, we doen om, daar te moeilijk over. Ja, we zijn als mens vooral gericht op dat succes... en het laten zien van, van ons ego en, en hoe goed we bezig zijn. Ja. En dat, dat zorgt ook voor die druk... Ik vond ook die, die radio-dj van Q Music... Van, een prachtig voorbeeld hè, van van de week. Ja. Dat hij durfde te vertellen dat hij dat last heeft van depressie... en van ja. innerlijke kritiek. Ja. En uh, nou, dat, is, dat vind ik heel mooi, een heel mooi voorbeeld van, van hoe het ook anders kan. Hè? Dat, dat, dat je ook gewoon kan laten zien dat je een mens bent. Het lijkt wel dat we allemaal een, een hele dag een masker op moeten hebben. Van oké, okay, ik, ik ben succesvol. Ik, ik, en misschien direct stapel, die is misschien wat eronder gegaan. Hè? Juist aan dat masker wat we als maatschappij ja. verlangen van, van elkaar. De, de, de druk. De, de druk van, van het moet goed gaan. Ja. Ik moet goede resultaten halen. Oké, okay, goed. Uh, tot slot, is de kaartverkoop een beetje een succes? Ja, dat is natuurlijk grappig van dit festival. want Het draagt een succes te worden. Het draagt een succes te worden. Er zijn nog steeds de kaarten te koop, ja. Dat kan, als je er naartoe wil. We hebben een heel vol programma met zeven podia. Met theater, muziek, Heel kort, heel kort dan. Wij hebben meer een schuldcultuur. Komt het ook daardoor dat we minder goed met fouten om kunnen gaan? Ja, je weet dat je wordt afgerekend. Ja, dat denk ik, ja. Want ik denk dat als je... Als je iets als je fout hebt gedaan, dan wordt, wordt er gelijk geweest... oh ja, jij hebt het fout gedaan. En, uh, mm. en, en minder, minder, uh, in plaats van, van schuld kan je ook meer kijken naar, naar, naar verbindingen. Wat je net zelf ook zei. Ja. Weet je? Dat je gewoon uh, mensen laat, laat delen wat er de fout is gegaan. Ik vind het is leuk, met kinderen met een rapport thuis komen... er staat dan één onvoldoende op en dan gaan de ouders meteen daarover, daarover praten. Zo. En niet over oh, die cijfers die wel goed ja. zijn. En wat doet dat? Dat doet dat met het leerplezier ja. van kinderen. Goed. Ja. Op het gevaar of dat ik in de problemen kom en ga falen als uh, uh, presentator... omdat ik uh, te veel uitloop, gaan ja. we door naar de nieuwsupdate van de NOS. Want Olympische Spelen zitten er nog maar net op. Maar er wordt alweer geschaatst. En dan uh, niet alleen op natuurreis. In het Chinese Changchung doen twee Nederlandse Olympisch kampioenen... een gooi naar de wereldtitel Sprint. Kjeld Nuis vond Olympisch goud op de 1000 en op de 1500 meter. En ondanks die zegers wilde hij het WK Sprint niet laten schieten. Nee, nee ik denk dat ik daar wel uh, te veel sportman voor ben. Om, uh, kijk, Ik heb ook gewoon uh, jaren gekend dat ik blij was... dat ik me plaatste voor een WK Sprint. En... Uh,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 Met wat voor verwachtingen kom je hier? Want de meeste schaatsers hier hebben natuurlijk die spelen gehad. Dat maakt het een, een apart, apart toernooi. Maar het is ook gewoon een wereldkampioenschap. Nou ja, ik uh, rij je zeker wel uh, voor het podium. Winnen wordt misschien uh, ja, lastig met Kodaira erbij. Maar ik uh, ga zeker proberen uh, mijn best te doen. Is dit, een, um, is dit dan een baan waar jij ten opzichte van haar wel wat te halen hebt? Want op hele snelle banen heeft zij denk ik voordeel. Ik denk dat als je kijkt naar vorig jaar Calgary en uh, dan nu hier... Dat ik zeker hier uh, meer mogelijkheden heb dan in Calgary. Ja, ja je ook op het podium? Ja, klopt. Wat, wat, wat maak je dan tevreden? Je noemt podium, ja, je gaat natuurlijk gewoon je best doen, vier keer. Maar heb je kunnen je inschatting maken? Heb je die vorm van de Olympische Spelen mee, mee kunnen nemen? Uh, nou, Ik denk dat de echte scherpte die ik had natuurlijk op de Spelen wel een klein beetje eraf is. Het is in ieder geval niet voor niets dat ik hier ook sta te hoesten. Maar uh, ik uh, rijd nog steeds goed, uh, ik merk dat de schaats nog steeds lekker gaat. Ik hoop gewoon uh, goede 500 meters neer te zetten. Wie weet weer een paar mooie openingen te kunnen doen. En uh, ja, gewoon solide 1000 meters te rijden. Als ik gewoon goede races rijd, dan ben ik hier tevreden. en uh, ja, Ik denk als ik dat doe, dan uh, dat ik ook op het podium beland. Dr. Media. 14-year-old male, blunt abdominal trauma... en een penetrating injury in zijn upper thigh. Trauma 1. Nobody move. Can you feel a pulse? Yeah. What do you think she's got in her hand, Schmidt? His abdominal aorta. Ja, de echte fan heeft het natuurlijk meteen erkend... een nieuw seizoen van de nog steeds populaire ziekenhuisserie Grace Anatomy. Deze maand wordt op Net5 alweer de 300ste aflevering uitgezonden. Martijn Steeman, alias Dr. Media... Dat is helemaal niet zo heel realistisch als wij allemaal wel denken. Althans wij. Uh, veel vrouwen vooral. Met een dekentje en een kopje thee op de bank. <laughs> ja. Want dat nou, is ja, kijk, waar ik de dacht, misschien, serie uh, op gericht is ik. We hebben natuurlijk we net de Olympische Spelen hebben we achter de rug. Hè? We zijn een paar weken niet op de radio geweest. Ik dacht misschien is het goed om toch even aan te halen... waarom uh, Dr. Media uh, misschien toch een beetje relevant is. Uh -huh. uh, en Altijd televisie handig. is ook media. En uh, er is een onderzoek gedaan waarbij uh, uh, artsen hebben gekeken... naar afleveringen van Grace Anatomy. En ja. dat hebben vergeleken met... Dat, nou, de echte situatie. En als je dat dan naast elkaar neerlegt... dan komt dat niet met elkaar overeen. Kun je je afvragen, is dat erg? Ik bedoel, het is tenslotte uh, uh, fictie. Maar dat schept, en uh, dat blijkt wel echt onrealistische verwachtingen te zijn. Ja, is, dat, is dat ook echt zo? Denken kijkers ook echt... oh, zo gaat het dus. Uh, dus als uh, ik ooit in het ziekenhuis kom... Ja, dan uit. Nou, ik ook op. in één keer door naar de operatiekamer. <laughs> nou ja, dat is wel wat, daar, wat er gepresenteerd wordt. Hè. Dus uh, het merendeel van de, van de presentaties... op de spoedhuis en hulp in die serie... die gaat linea recta door naar de spoedhuis en hulp... Ja. en is daarna binnen twee dagen ook weer kip lekker thuis. Um, nee. En uh, ja, dat komt uiteraard niet overeen met hoe het in het echt ook gaat. Nee. Uh, en uit dit onderzoek uh, heeft eigenlijk gewoon dat meer geobjectiveerd, maar andere onderzoeken eerder laten wel zien dat dit soort mm -hmm. uh, beelden en programma's wel bijdragen aan het onrealistische effect. Ja, en ja. is dat eigenlijk erg of niet? Want je kunt ook zeggen uh, tegen kijkers ja, uh, het trekt de conclusies die je wil en hebt de verwachtingen die je wil hebben, maar het is drama, het is amusement. Tuurlijk, ja, dat is ook zeker zo, maar het is wel goed om dat in achterhoofd te houden dat als ja. je zelf een keer op die spoedeisende hulp zet, dat het dan dat je niet in zo'n aflevering belandt. Ja, meneer Van Boksel, is het een heimelijk genoegen van u... om naar Grey's Anatomy te kijken, of niet? Ik, ik heb het ooit wel eens gezien, maar ja. nee, nee. Ik heb lang in de zorg ook mogen werken. En mijn vrouw werkt er nog iedere dag in. En uh, ik weet dat de realiteit soms net iets anders is... dan de romantiek van zo'n serie... Ja. Goed, over valse verwachtingen gesproken. Uh, er was meer nieuws, hè? Uh, Dokter Media, ja, deze week... Uh, ja. waar je dat, nou ja, dat etiket van valse verwachtingen op zou kunnen plakken. Een revolutie op het vlak van kankerdiagnose. Ja, ja dat, uh, het Algemeen Dagblad meldde dat. Dat ging over een... Uh, ik, uh, ik quote het even, een Belgische chip spoort binnen een kwartier kanker op. Uh, hetgeen ja. natuurlijk fantastisch zou zijn. Uh, en dat gaat over een, een, een Leuvense onderzoekster... die. Uh, eigenlijk met een simpele bloedstaal, zoals we het noemen... binnen 15 minuten kan zeggen of iemand kanker heeft of niet. En het zou dan binnen drie tot vijf jaar op de markt zijn. Um, en dat, worden, dat wordt dan omgeven met quotes als... hier kunnen we levens mee redden... en iedereen kan baat hebben bij deze techniek. Dat zijn nogal harde uitspraken. Maar als je dan precies gaat kijken waar het over gaat... en we hebben de verschillende onderzoeken ook bekeken... dan is eigenlijk alleen maar meer het apparaat getest. Dus de techniek. Um, het gaat over chips ja. die... Um, in, eigenlijk een soort, ze noemen dat lab on a chip. Dus een laboratorium in een klein chipje... waarbij je in no time bloed zou kunnen testen. Um, en die chips lijken goed te gaan werken. Maar dat zegt nog niks over de mate van zo'n chip... hoe dat kan voorspellen of iemand nee, kanker heeft. Dus, dus daar wordt een hele verkeerde suggestie gewekt. Absoluut. Ja, ja, dat, dat is klopt. best kwalijk, toch? Ik bedoel uh, nou ja, dus Veel mensen springen uit hun stoel en denken... Uh, yes, uh, kan ja, ik zeker. Ja, dus dit is iets wat, uh, ja, het is inderdaad misschien iets wat in de toekomst ooit zo zou kunnen worden. Maar ja. wat nu zeker niet het geval is. En um, ik was eigenlijk wel trots op uh, uh, de media ook. Want als je uh, in dit weekend in de Volkskrant had een heel mooi overzicht gemaakt. van uh, eigenlijk 30 jaar uitspraken over bloedonderzoek, uh, waarmee. Uh, voorspeld kan worden of kanker uh, bij mensen aanwezig is of niet. Mm -hmm. En eigenlijk al in uh, 1986 werd er een uitspraak gedaan... dat er binnen no time een uh, bloedonderzoek zou zijn... waar met bijna 100% zeker kan worden voorspeld of iemand kanker heeft of niet. Ja. Uh, en we zijn inmiddels dus 30 jaar verder. En uh, er zijn zeker wel heel veel testen... maar een 100% dekkende test die dat binnen 15 minuten kan zeggen... is er zeker nog niet. Nee, goed. Uh, wat dat betreft uh, doen de media hun werk, zou je kunnen zeggen. In ieder geval, het is genuanceerd. Absoluut. Dankjewel voor je komst naar het studio En ik neem ook vast afscheid van Remco van de Drift, faalkundige. Dankjewel voor je komst. Veel succes met het, uh, met het faalfestival. En laten we hopen dat uh, de kaartverkoop... Uh, nou ja, uh, uh, een goede, uh, goede duizenden aantallen aan gaat nemen. <lacht> ja. Want dat, uh, dat zou pas echt een, een doorslaand succes zijn... en een teken zijn van dat we er niet zo krampachtig mee om willen gaan. Dankjewel. Echt. Roger van Bokstel, we gaan de Nationale Nieuwsquiz spelen. Ja. Bent u in Spelletjesmens of niet? Ja, ja, mijn vrouw zegt wel, als je hebt veel te veel weetjes in je hoofd die allemaal dan ja. niet toe doen. Nee. Nou, ik weet niet of dat nu ook weer opgaat. Nou, we gaan eens even ja. kijken. En dat gaan we doen ja. met uh, Ruud Kienhuis uit Olderzaal. Ja. Welkom, goedemorgen. Goedemorgen. Um, ja, 112 punten. Hè? Dat is dus te kloppen scoren. Nou, wow. ja, ik ga voor het risico. Ja? <gacht> dat zul je zo merken? Ja, ja, ja. Je ja. Gaat, je gaat, oh ja, o, ja. O, je gaat op het ja. randje lopen. Oké, nou dan gaan we snel beginnen. Komt ie aan. De nationale nieuwsquiz. De Russische president kondigde nieuwe nucleaire wapens aan en nieuwe raketten. Een moment om Rusland op de kaart te zetten. En Poetin deed dat met spierballentaal. Dit soort teksten gaan erin in als zoete koek bij een groot deel van de Russische bevolking. Maar de boodschap is duidelijk: de wereld moet naar Vladimir Poetin luisteren, goedschiks of kwaadschiks. Ja, ook niet vies van een risicootje. De Russische president Poetin presenteerde gisteren... een nieuw arsenaal aan kernwapens. En het gaat vooral om raketten, maar ook om een bijzondere drone. Vraag 1, die drone kan niet in de lucht worden ingezet, maar waar wel? Onder water? onder water? is het goede antwoord. De drone is sneller en moeilijker uit te schakelen dan onderzeeërs. Vraag 2. De nieuwe wapens zijn een reactie... op de ontwikkeling van Amerikaanse raketschilden in Oost-Europa. Ondertussen blijven de Verenigde Staten wapens leveren aan Oost-Europa. En gisteren maakte de Amerikaanse regering bekend... dat het 210 anti-tankraketten wil verkopen aan welk land? Oekraïne. Aan Oekraïne is het goede antwoord. Het zou gaan om een deal ter waarde van 47 miljard dollar. Vraag 3, luister even hiernaar. Ik, hoef niet mee te doen. Ik kan bij mij niet door de beugel dat het wilde dieren zijn. Een maatschappelijke onrust en een gevaar voor de openbare orde. Het is niet het eerste waar je aan denkt. Bij de grazers van de Oostvaardersplassen. Dat zijn gewoon dieren die moet je verzorgen in de winter... als je ze achter een hek stapt. Ja, vraag 3: bedreigingen hebben effect gehad, zou je kunnen zeggen. De dieren in de Oostvaardersplassen worden gedurende de kou bijgevoerd. Welke provincie heeft daartoe besloten? Flevoland. Dat is goed. Beheerders van de Oostvaardersplassen werden door actievoerders bedreigd... omdat de dieren niet werden bijgevoerd. En ook gingen de mensen zelf dieren voeren. Met het besluit hoopt de provincie de openbare orde en veiligheid te bewaren. Ja, dat is ook wat waard natuurlijk. Vraag 4. Welke organisatie voert het bijvoeren uit? Staatsbosbeheer. Dat is goed. Staatsbosbeheer doet dat uh, onder protest trouwens. Volgens deskundigen heeft bijvoeren geen zin, omdat sterke dieren het voer opeisen... en het bovendien zou leiden tot te vroege zwangerschappen bij de dieren. Nou, het gaat uh, goed. Nog geen uh, ja, ja, nodige risico's hoeven het... Nemen, ja. uh, nee, nee, oh, uh, okay. uh, nee, daar zijn we nog niet. Bij uh, de Hintz, daar zit je op te doelen. Nee, uh, we gaan naar vraag 5 en dat is een fragment. De vraag is wie is hier aan het woord? De laatste rondje, denk ik gewoon dat is 400. Ja, so, yeah. Indoor is voor, voor mij mentaal een uh, beetje moeilijk. Mevrouw Hassan is dat? Mevrouw Hassan, Sivan Hassan om ja. precies te zijn. Zij ging voor goud, maar het werd gisteren zilver... op de 3000 meter op het WK indoor in Birmingham. Vraag 6. Ook vandaag komen er Nederlanders in actie daar. Daphne Schippers komt uit op welke afstand vandaag? 60 meter. De 60 meter. Als ze de series en de halve finale goed doorkomt... loopt ze vanavond de finale. Nou Vraag 7. En nu gaan we risico's nemen. Hoewel, het gaat zo goed. Ik zou voorzichtig zijn. Eh... Um, bij de volgende vraag, en dat zijn de hints, maximaal vier punten te verdienen. De hints gaan over een persoon uit het nieuws, zeg ik even bij. De vraag is heel simpel, wie bedoelen we? Vier, het is een kwestie van afvinken. Stop. Ik zeg Max Verstappen. Even kijken of dit risico het waard is geweest. De hint voor drie punten is, ik garandeer dat ik de keuze zelf maak... Zou het toch kunnen? Of zou al weg eigenlijk. Ja, uh, voor twee punten is de aanwijzing... in mei vertegenwoordig ik Nederland in Lissabon. Ja. Vanochtend in de auto nog aan gedacht. Welen. Ja, ja, ja, ja, je dacht ja, het ja, wordt... Ja, ja, uh, ja, Welen dan wel verstappen. Ja, je hebt verkeerd ja, ja, ja. gegooid. Ja, ja. Maar goed, gelukkig had je een uh, redelijk degelijk ondergrond. <kacht> Wie waagt die wind? Ondergrond. Nou, niet, dat weten we nog niet. Of je, of je nee, wint. Misschien vandaag niet. Maar... Nee, precies. Uh, uh, in ieder geval is het aantal uh, vragen dat je tot nu toe goed hebt zes. En dat betekent dat er 19 goed zijn moeten zijn in de tweede ah. ronde om uiteindelijk er met de poet van door ja. te gaan. Daar komt hij aan. De nationale nieuwsquiz. Detailhandel Nederland waarschuwt voor de economische gevolgen van het autoluw maken van wat? Binnensteden. Dat is goed. Hoe heet de Stoppen met Roken Stichting die klanten lokte met een verzonnen slagingspercentage? Stiforo. Ik stop ermee. Is het goede antwoord. De Verenigde Staten hebben een importheffing op aluminium en welk ander materiaal aangebracht. Dat is goed. In Slowakije zijn zeven mannen uit welk land opgepakt in verband met de moord op een journalist? Pas. In Italië. Premier Rutte houdt vanavond in welke stad een belangrijke toespraak over Europa? Berlijn. Dat is goed. Welke online muziekdienst gaat naar de beurs? Spotify. Dat is goed. Wat zorgt momenteel voor een hogere sterfte onder ouderen? Griep. Dat is goed. Jochem Meijer, Guus Meeuws en Joep van het Hek gaan de strijd aan met wat voor fraude? Ticketverkoop. Dat is goed. Uh, ticketfraude. In de Verenigde Staten is een tiener opgepakt... nadat hij had gedreigd met een geweer dat waarvan was gemaakt. Plastic. Lego. Ja, soort plastic. Welke minister wordt niet vervolgd voor uitspraken over Thierry Baudet? Hollongren. Dat is goed. Wie is de nieuwe hoofdsponsor van de gecombineerde Lotto NL Jumbo Sportploeg? Jumbo. Dat is goed. Een behandeling tegen welk type hepatitis wordt opgenomen in het basispakket? A. C. Testen op automobilisten op wat te testen blijken slecht te werken? Stop, pas. Drugs, overvallers hebben in Utrecht wat voor uniformen buitgemaakt? Politieuniform. Dat is goed, een vrachtwagen met 300. Wat voor dieren kantelde gisteren op de A16? Kalfjes. Dat is goed. De onderzoeksraad voor de veiligheid maakt zich zorgen om wat voor illegale plantages. Wiet. Wietplantages is goed. Nou, um, zou, zou, is, is het genoeg? Dat is dan de grote vraag. Hè? Nee. Nee. 19, hè, moest ik toch? Ja, 19 was... Ja. Uh, daar lag de lat. Het zijn er 11 geworden. Ja. Dat betekent uh, dat Evelien Pol uit Amsterdam de winnaar is deze week... met 112 punten. Evelien, goedemorgen. Goedemorgen, Van harte, zeggen we dan. Bedankt, hè? Bedankt. bedankt. Bedankt. Nou ja, je hebt het vooral zelf heel goed gedaan, volgens mij. Uh, <güls> ik ben nog vraag 20 schuldig, maar die kan ik nu even niet zo snel vinden. Ja, daar is die. De Telegraaf schrijft dat welke tv-presentator... een blanco check van RTL kreeg om Umberto Tan op te volgen? Had jij het geweten? Matthijs <laughs> van Nieuwkerk. Ja, Matthijs van Nieuwkerk. de Telegraaf. Zegt ja. uh, Ruud Kienhuis hier ja. aan tafel. Evelien. Um, ik had hem niet geweten. Je had hem niet geweten. Oké, okay, dan zet ik bij jou een kruisje. Um, oh jee. 300 euro komt er naar je toe. Wat ga je ermee doen? Nou, er komt een, een, een, een kleintje aan, een, een kindje. Dus we vinden er vast wel een goede bestelling. voor. Dat denk ik ook. De babykamer. Dank je wel <laughs> en gefeliciteerd nogmaals. Geniet ervan, Hartstikke van bedankt. dit uh, enorme succes. En ik ga <laughs> aan tafel hier bedanken Roger van Bokstel. Bedankt ja, ja. voor uw komst. Ik vond genoegen. het een genoegen deze ochtend. Ja, dat De president-directeur van de NS heb je niet iedere dag aan de tafel. Nee. Maar ik hoop dat u nog eens een keer wil terugkomen. Ja, absoluut. Zometeen Sven Kokkelman Na het Nieuws, 1 op 1. Zo is het, Kaul Johan. Uh, oh ja. En dan ben ik ook overal te horen. Dat is mooi meegenomen. Ik praat zo meteen met de commissaris van de Koning van Vleemboland. Uh, want die nam de beslissing om toch te gaan bijvoeren in ja. de Hoewel de deskundigen allemaal zeiden dat moet je niet doen. Waarom die dat dan toch heeft besloten, vertelt hij zo meteen in 1 op één. NTO Radio 1. Het nieuws met Sophie Verhoeven. De gemeente Amsterdam hangt camera's op bij een Joods restaurant. Aanleiding is het derde incident in korte tijd bij het restaurant op de Amstelveenseweg. Er zit een barst in een ruit, dus waarschijnlijk een steen tegen aangegooid. In december werden de ruiten ingeslagen door een Palestijnse man met een knuppel, en in januari werden de ramen besmeurd met etensresten. Het OM gaat in hoge beroep in de zaak tegen politiemol Mark M. Die werd vorige week veroordeeld tot vijf jaar cel... omdat hij jarenlang vertrouwelijke politieinformatie had doorverkocht aan criminelen. Het OM is het er niet mee eens dat M. werd vrijgesproken van het aannemen van geld.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 En uit de rooksalon van het Koerhuis in Scheveningen... is een schilderij van 2 bij 2 meter verdwenen. Het gaat om een werk van de Maastrichtse schilder Guy Olivier. Ter waarde van zo'n 10.000 euro. Ja, de bedrijfsleiding van het Koerhaus heeft geen idee... hoe het grote werk ongezien is meegenomen. Past niet zomaar in een auto. En ook de bewakingscamera's zijn omzeild. Best knap, een schilderij van twee, bij twee ongemerkt naar buiten krijgen. Wijnand Swaan, hoe op de weg. Nou, redelijk goed. We hadden zojuist te kampen met een technische storing... bij de Van Brinoordbrug op de A16 vanuit Breda. Na een opening wilde de brug daar niet meer helemaal dicht. Nou, inmiddels uh, is die brug weer gesloten en uh, er kan dus weer verkeer over. Er staat nog wel drie kilometer file vanaf Knoopend Ridderkerk. En op de A12 Utrecht richting Arnhem... rijdt het langzaam tussen de afrit Wageningen en knooppunt Grijzoord drie kilometer. NPO Radio 1. KRO NCRW. 1 op 1. Met Sven Kokkelman. Dames en heren, goedemorgen. De grote grazers in de Oostvaarderplassen, die worden nu dus toch bijgevoerd. Niet omdat deskundigen vinden dat dat moet, in tegendeel. De meesten van hen raden dat zelfs af. Helpt niks, slecht voor de dieren. Bijvoeren gebeurt onder maatschappelijke druk en bedreigingen. De commissaris van de Koning in Flevoland heeft met het oog op die onrust en met een beroep op de openbare orde nu toch maar opdracht gegeven om hooibanen te verspreiden in het natuurgebied. Hij geeft hier nu voor het eerst zelf tekst en uitleg bij die beslissing. Levenbeek is die commissaris. Goedemorgen. goedemorgen. Neemt u vaak irrationele beslissingen op basis van sentimenten? Ja, of het irrationeel is, dat moeten anderen maar beoordelen. Maar de, het mooie van het bestuur waar ik in zit... is dat je inderdaad op basis van heel veel argumenten... uiteindelijk je keuze moet maken. Als nou straks een groepje notoren hardrijders een Facebook-actie begint... omdat ze per se 200 kilometer per uur door de polder willen rijden... de politie bedreigt, telefoonnummers op straat gooit... doet u dan ook de maximumsnelheid omhoog? Nee, dan laten we ze arresteren. Waarom doet u dat dan nu niet met die mensen die dat rond, uh, om dat bijvoeren doen? Uh, ik heb ze nog niet gevonden, maar ze worden wel beboet uh, als we ze kunnen pakken. En de mensen die ernstige bedreigingen uiten op Facebook of elders... die we kunnen traceren, zullen wel degelijk worden aangesproken. Zegt u eens eerlijk, heeft dat bijvoeren zin? Uh, nee, ik denk dat het een redelijk drama is. Dus u neemt willens en wetens een onzinbeslissing... alleen maar om de bewust te bewaren? Nee, wij hebben in dit geval uh, niet in het voordeel van de dieren gekozen. Maar wij hebben besloten om het wel te doen... vanwege de bedreigingen die geuit werden, jegens de bosachters. We gaan erover praten. Welkom bij 1 op 1... Wat voor bedreigingen waren dat dan? Nou, er werden concreet doodsbedreigingen geuit naar meerdere boswachters. Hoeveel, uh, hoeveel doodsbedreigingen waren er? Uh, ik weet zelf van drie of vier, maar ik weet niet of dat het totale aantal is. Maar in elk geval drie of vier doodsbedreigingen Dood, uh, ja, aan het adres die, van de boswachters? Uh, het zij via de telefoon, het zij via media uh, naar hun gebracht werden. Daarbij werden ook de thuisadressen en de namen van de boswachters... door actievoerders gepubliceerd. En dat vonden wij dermate ernstig en bedreigend. Uh, ik kan de, zeker, de veiligheid van deze mensen wel ambiëren te regelen, maar ik kan het niet garanderen. En dan wordt het te gek. En dan kies ik in dit geval voor de boswachters en niet voor de dieren. Maar uh, bent u zelf trouwens ook bedreigd of niet? Niet in dit dossier. Maar u wordt wel geregeld? Nou, in het openbaar bestuur, het denk publiek geheim, uh, gebeurt het regelmatig dat je ernstige bedreigingen krijgt. Ik heb dat zelf bijvoorbeeld rond Vliegveld Lelystad meegemaakt. Goed, er waren dus in elk geval drie doodsbedreigingen... aan het adres van boswachters. Dan denk je, dan stuur je daar de politie op af. Je arresteert die mensen. Uh, en je brengt ze voor het Openbaar Ministerie. Dat klopt. Ik vind dat dat traject ook gelopen moet worden. Ik weet dat de politie ook onderzoek doet uh, om die mensen te vinden. Maar tot op heden zijn ze niet allemaal gevonden. Ik weet dat er ook wel gevonden zijn. En die zullen dus ook worden vervolgd. Geen misverstand daarover. Uh, ook geen misverstand daarover dat ik dat ook echt vind dat dat moet gebeuren. Ja. Uh, maar uh, ik kan daar niet op wachten totdat dat rond is. Uh, omdat ik ook niet weet of dat allemaal goed afloopt. En of ik ze dan ook wel allemaal vind. Maar bent u dan niet gewoon gezwicht voor een paar idioten? Nee, ik ben verstandig geweest als bestuurder... Uh, om de juiste keus te maken naar mijn overtuiging. Ik kan wel stoer gaan doen, uh, maar niet ten koste van mensen. Goed. Feit is dat u zegt dat bijvoeren heeft geen zin... en dat is eigenlijk een verkeerde beslissing. Nou, in die zin, dat als je alleen uitgaat van het belang van de dieren... dan is het slecht voor de dieren. De situatie is nu dat we begonnen zijn met bijvoeren. Dat betekent uh, dat het, het lichaam van die dieren op gang komt, om het zo maar te zeggen. Ja. En dat betekent ook dat we zullen moeten bijvoeren... totdat het gras begint te groeien. Dat zal ook gebeuren. Ik heb begrepen dat de dierenartsen de situatie bekeken hebben... en Staatsbosbeheer echt hebben geadviseerd... nu je eenmaal begonnen bent, kun je niet meer stoppen... Dat betekent dat de cyclus in het lijf van die dieren... ook drastisch gaat veranderen ten opzichte van wat het was. Ja. En dus we zullen zowel het, het komend, hele komende jaar daar nog wel problemen mee krijgen. Juist, dus u neemt op voorhand een beslissing... waarvan u weet dat het slecht voor dieren is... en dat u er blijvend problemen mee krijgt. Ja, dit is bij uitstek een situatie die, uh, die desbestuurs is. Je moet zoveel verschillende belangen wegen... en op een gegeven moment kantelt het belang waar je mee bezig was... in een ander belang, dat wordt dan dominant. Maar bent u juist ook geen commissaris om het bij de feiten te houden... en op basis van die feiten een rationele afweging te maken... en niet te zwichten voor de uh, ma maatschappelijke of publieke druk... of de onrust veroorzaakt door een handjevol... Nou, wat ik verwoorde, het is dan dus de afweging... kies ik voor het belang van de dieren of kies ik voor het belang van de mensen. In dit geval heb ik gekozen, samen met gedeputeerde staten overigens... dat de mensen voorgaan. Juist. Goed. Uh, die mensen lopen op dit moment door de Oostveidersplassen heen. De mensen van Staatsbosbeheer, de boswachters. Het zijn er vier, geloof ik, in dat gebied. Uh, en onder hen ook Joke Bijl. Goedemorgen. Ja. Hoeveel strobalen hebt u dat gebied ingebracht vandaag? Nou ja, gisteren zijn er inderdaad op een aantal plekken, zeven plekken zijn strooien, hooibalen neergelegd, dat is schraalhooi. En deze ochtend ben ik mee geweest met onze boswachters en controlerend dierenarts om te kijken hoe dat dan gaat. Of er, wat, of, er, of er van wordt gegeten, hoe de dieren erop reageren. Ja, en wordt er van gegeten? Ja, er wordt van gegeten door hekrunderen en edelherten hebben we vanochtend gezien. Uh, de paarden nog niet, maar dat kan ook altijd wel eventjes duren voordat ze dat zeg maar goed in de gaten hebben. Het is natuurlijk ook een, uh, ja, een, uh, een groot gebied en uh, de dieren die zijn niet gewend dat er op bepaalde plekken ho uh, hooi ligt. Dus, uh, maar er wordt zeker van gegeten Ja, en we gaan het ook goed monitoren. We gaan goed in de gaten houden waar er gegeten wordt en waar niet. En dan passen we dat ook aan. Want ja. als we gaan uitvoeren, als we gaan bijvoeren, dan doen we dat ook zo zorgvuldig mogelijk. Ja. U klinkt heel blij. Nou ja, heel blij. Wat ik vanochtend heb gezien, dat zag er gewoon goed uit. Je ziet dieren die alert zijn, die slim met hun energie omgaan. Dieren die staan dwars op de zon om energie te sparen... en ook weer om energie op te doen in het zonnetje. En ja, het is gewoon goed om te zien hoe onze collega's in het veld zijn... om de dieren heel goed in de gaten te houden. Ja, maar u was toch tegen... Ja, in principe zijn we niet voorbijvoeren, maar als je er eenmaal mee begint, zoals de commissaris van de Koning net ook zei, dan moet je daar uh, mee doorgaan. He, we voeren dus inderdaad bij totdat er voldoende voedsel in het gebied aanwezig is en dat heeft een medische achtergrond. Ja. Want je gaat de dieren nu eigenlijk vervroegd naar een voorjaarstand brengen mm. en daarmee uh, uh, uh, moet je gewoon zorgen dat ze ook gewoon nu de komende dagen dat er genoeg uh, uh, voedsel aanwezig is. Ja, ik begreep ergens dat dat hooi dat u daar verspreidt, eigenlijk helemaal niet zo goed is voor die dieren. Wat bedoelt u? Nou, omdat dat hoogkalorisch hooi zou zijn... en dat het hele spijsverteringskanaal van die dieren daar niet op is ingericht. Maar daar hebben wij natuurlijk uiteraard heel goed over nagedacht. Het is geen hoogkalorisch hooi, het is graalhooi. Dat is hooi dat uit het natuurgebied komt. Ja. En wat eigenlijk gewoon ook bij die dieren... Uh, voor hun spijsver spijsverteringssysteem, uh, dat dat uh, goed, uh, goed is. Dat het ja. niet te, um, uh, ja, te, te rijk is, om het maar zo te Ik zeggen. Ik las ook ergens dat, uh, je kunt het wel neerleggen... maar die dieren eten het niet op. Nee, het, is natuurlijk ook wel, het zijn natuurlijk wel dieren die dit niet zijn gewend. Hè. En als het straks het gras gaat groeien... dan zullen ze daar zeker de voorkeur aan geven. Maar goed, het is nu buiten zo hè, koud. Uh, er zat een pittige wind. Dus uh, we hebben vanochtend gewoon met eigen ogen kunnen zien... dat de hekrunder en de edelherten daar toch gewoon gebruik van maken. Goed. Joke Bijl, woordvoerder van Staatsbosbeheer... op pad dus met de vier boswachters in de Oostveidersplas. Hartelijk dank. Terug naar de commissaris van de Koning. Gisteravond bij Langs de Lijn en Omstreken op deze zender was een dierenarts... en die had vier, zeven redenen uiteindelijk om niet bij te gaan voeren. Uh, ik noem ze even kort op. Zwakke dieren zijn niet bereikbaar, de populatie zal stijgen... de dieren zullen blijven lijden, de spijsvertering van de dieren zal veranderen... selectie voor jagers wordt moeilijker, moeilijker dieren hebben geen interesse in het voer... en dieren worden afhankelijk van de mens. Zijn het alle zeven valide argumenten wat u betreft? Het zijn in ieder geval de argumenten die je in het debat zo al uh, hoort. Uh, een van de problemen voor mij als bestuurder is dat Nederland ontzettend veel deskundigen kent uh, op dit terrein. Ja. Uh, zowel werkelijke deskundigen als zelfbenoemde deskundigen. Ik denk wel eens dat het een beetje op voetbal uh, lijkt. Uh, dus iedereen heeft er wel een mening over. Uh, en ik moet als bestuurder op een gegeven moment kiezen welke deskundige ga ik naar luisteren. En welke negeer ik? Dat, uh, dat is een, een klus op zichzelf. Maar de meeste deskundigen waren het hierover eens... dat het een slechte beslissing was om die dieren bij te gaan voeren. Nee, sterker nog, ik ben het ermee eens dat het een slechte beslissing is... om de dieren bij te voeren als je alleen kijkt naar het belang van de dieren. Want ja. daar hebben de deskundigen het over. Maar kunt, ik... maar kunt u zich voorstellen dat als mensen nu naar u zitten te luisteren... Ja. Dat, u, dat, dat ze denken, die commissaris is gewoon gegijzeld? Ja, zo ervaar ik dat zelf niet. Uh, het is elke keer opnieuw een afweging van belangen... De deskundigen discussiëren alleen over het belang van de dieren. Ik discussieer over het belang van de samenleving als geheel. Ja. En dat heb ik net ook uitgelegd. Goed. Uh, dan de consequenties hiervan. Want u zegt we zullen moeten blijven, blijven, blijven bijvoeren. Uh, volgende week gaat de temperatuur omhoog. Dan begint ook het gras, als het goed is, zeker in dat gebied weer uh, ja. te groeien. Uh, en uh, het zal ertoe leiden dat er waarschijnlijk meer dieren komen. Ja, ik verwacht dat het heel lang na zal. Ik ben niet, geen deskundige, maar ik, ik praat anderen na zoals men mij geïnformeerd heeft. Ja. Uh, maar het heeft wel degelijk effect op de manier waarop de kuddes, kuddes zich nu zullen ontwikkelen. Het moment waarop de jongen geboren worden. Uh, niet ondenkbaar dat er een tweede cyclus ontstaat. Die jongen zullen dan per definitie te laat geboren zijn. Die komen dan de volgende winter niet door. Dus het, het evenwicht wat we bereikt hadden, dat zal wel verstoord worden door deze activiteit. En als er nou straks te veel van die dieren zijn, moeten er dan ook weer meer worden afgeschoten? Uh, ja, dat, dat zit er dik in dat dat gaat gebeuren. Ja. Maar dan uh, zie ik de volgende Facebookgroep alweer opstaan... en meer met doodsbedreigingen komen. En wat gaat u dan doen? Nou, er is dus een discussie of er in Nederland wel ruimte is... voor een type natuurgebied zoals de Oostvaardersplassen dat is. Uh, ja. Ik ben daar zelf wel voor... Flevoland is een gebied waar we nieuwe dingen uitproberen. Het is een innovatieve provincie. Daarom hebben we de Oostvaardersplassen ook op een andere manier aangepakt... dan bijvoorbeeld de Hoge Veluwe enzovoort. Ja. Nederland kent een enorme diversiteit in manieren waarop we omgaan met natuurgebieden. Dit is een nieuwe vorm. Ja. Uh, en er is een deel, deel van het publiek die moeite heeft met het accepteren... van die nieuwe vorm waar de natuur zelf regelt... Hoe haar verhoudingen eruit zien. Ja. Uh, ik ga daar wel voor vechten om dat overeind te houden. Maar als in Nederland er geen maatschappelijk draagvlak blijkt te zijn... voor dit type natuurgebied... dan zal er een moment kunnen zijn dat je ermee op moet houden. Ja, met andere woorden, u zegt als het glazen blijft voortduren... dan sluit ik de tent. Ja, dat doe ik niet in mijn eentje hoor. Daar gaan wel meer mensen over. Uh, maar, maar dat zou uw voorstel dan nou zijn? Nou ja, als, het, kijk, als dit letterlijk vechtpartijen worden... waar doodsbedreigingen worden geuit... dan kun je je afvragen waar ben ik mee bezig. Maar goed, dat betekent dus dat als er straks een discussie komt... over de populatie en hoe groot die moet zijn van die dieren in dat gebied... en dat er dus door staatsbosbeheer of door anderen, door jagers... dieren zullen moeten worden afgeschoten... dan levert dat toch per definitie weer een maatschappelijk debat op? Nou, langzamerhand krijg ik wel het gevoel dat uh, welke vorm we ook gaan kiezen... er altijd wel een, een anti-opvatting tegenover staat. Ja. Daar zul je dus een vorm voor moeten vinden om daarmee om te gaan. Ik heb daar de oplossing nog niet helemaal voor. Hmm. Ik ben ook niet tegen het debat. Ik denk dat het debat van zichzelf gezond is. En we moeten ook niet iedereen natuurlijk radicaliseren. Nee, dus maar het is maar een gaat klein deel het, van de actie. Het, nou ja, ja. het gaat niet om het debat als zodanig. Het nee. gaat om de toonhoogte van het debat... Ja. En, de, en de bijbehorende bedreigingen in dit ja. geval. Ja. En, maar dan hebben we het over een veel breder maatschappelijk probleem. Ik ervaar dat als bestuurder. Ik heb meerdere dossiers in Flevoland, niet alleen deze. Ja, het vliegveld bijvoorbeeld. Op, het vliegveld noemde ik al even, maar er zijn er meer... waarbij de agressie van het debat een vorm aanneemt... waarvan je kunt zeggen, ook als bestuurder... dat vind ik niet acceptabel, en maar daar maak ik me zorgen over. Maar dan stuur je er toch gewoon de politie op af... Uh, ja, maar onze samenleving zit toch echt iets ingewikkelder in elkaar... dan dat je zomaar ergens de politie op afstuurt uh, als we kijken naar de sociale media. Ja. Het gros van de boze reacties zijn anoniem. Dus dat is niet zomaar teruggevonden wie dat dan precies zijn een groot deel van de telefoontjes die gepleegd worden... die worden anoniem gepleegd. Je kunt niet zomaar overal achter de mensen terughalen. Daar is een proces voor nodig, daar is toestemming voor nodig. Dat gebeurt overigens ook wel, hoor. Maar de consequentie is dan toch dat een paar mensen... die de toonhoogte kennelijk bepalen... want ja. u zegt drie bedreigingen, dus dan ga ik er even gemakshalve vanuit dat dat of één iemand is of in elk geval niet meer dan drie... Want, want anders zouden er meer bedreigingen zijn ja, geweest. maar nogmaals, de precieze getallen ken ik niet. Nee, goed, nou in ieder geval een handjevol mensen... dat die dus bepalen dat die dieren nu worden bijgevoerd... en misschien straks ook wel bepalen dat ze niet mogen worden afgeschoten. Ja, dat komt voor. Er zijn overigens wel meer dossiers... Hè, waarbij eh, zoveel weerstand of onzekerheid wordt gecreëerd... waardoor je eh, pas op de plaats maakt of bijstuurt. Dat komt voor. Nou is het een natuurgebied, toch? Dat, eh, dat is zeker, dat mag u wel zeggen, ja. Ja, en de bedoeling is dus dat we daar met onze handen vanaf blijven? Eh, dat is zeker het beleid... Maar dat doen we dus niet. Uh, nee, dat is op dit moment even niet uitvoerbaar. Uh, toch geloof ik erin, uh, en er zijn allerlei uh, ook wel uh, rapporten over... waarin duidelijk wordt aangetoond dat als je de natuur de ruimte gunt... dat ze in staat is om haar eigen evenwicht te vinden. Ik kan een mooi voorbeeld noemen. Maar dan gaan dieren dus dood? Uh, nee, dat is niet altijd het geval. Mag ik een voorbeeld noemen uh, als we kijken naar bijvoorbeeld de vossenstand... in ja. de Oostvaardersplassen? Ja. Daar wordt niet op gejaagd. Uh, die hebben een natuurlijk evenwicht. Een vos in de Oostvaartes krijgt hooguit twee of drie jongen. Ja. Een vos in een gebied waar gejaagd wordt, krijgt zes tot acht jongen. Ja. Uh, dat zegt iets over hoe het beest zelf reageert op zijn omgeving en zelf zijn ze natuurlijk evenwicht zoekt. Ja. En maar wij goed. zagen dat de paarden hetzelfde aan het doen zijn. We hebben een tijd gehad dat er 12 tot 1400 paarden rondliepen. Ja. Uh, paarden vinden langzaam maar zeker door de jaren heen hun eigen evenwicht. Ook in relatie tot het aantal, de hoeveelheid voedsel die aanwezig is. Dat ja. gaat nu om 7, 8, 900 paarden. Uh, omdat de paarden zichzelf dan in aantallen ook terugbrengen. Maar ja. dan moet je ze wel de kans geven om het zelf te doen. Maar dan hoort daar toch bij dat sommigen sterven... van de honger en de kou in de winter? Uh, het is naar mijn overtuiging een normaal proces in de natuur. Niet alleen op de Oosvaris-plassen, maar in het geheel. Dat ongeveer jaarlijks een derde van een populatie sterft. Twee derde gaat door. En de verjonging wordt aangevuld met die 1 derde. Ja. Dat is een normaal evenwicht. Is het niet zo dat wij heel graag een natuurgebied willen... waar we met onze vingers afblijven... totdat we, laten we zeggen, getroffen worden door dierenleed... en dan willen we er opeens met onze vingers weer aan zitten? Maar dan maken we er in feite een dierentuin van. Dat kan ook, maar dan hebben we niet wat we gehad hadden. Ja, dus eigenlijk maakt u er nu een dierentuin van. Uh, in ieder geval tijdelijk. Nou, uh, is het een, een droog en een, en een moerasachtig gebied, hè, die Oostvaardersplassen. Ja. 24 vierkante kilometer bestaat uit droog gebied... en daar lopen dus die grote grazers rond. Dat zijn 180 hekrunderen, 975 krolijkpijden en 3400 edelherten. Is dat niet heel veel? Uh, nee, dat valt wel mee, want het gebied is inderdaad heel groot. We moeten ons overigens realiseren dat de hoofddoelstelling... van de Oostvaardersplassen niet deze dieren zijn. De hoofddoelstelling van de Oostvaardersplassen zijn de vogels... Ja. Uh, dat is het belangrijkste reden waarom ze er zijn. En de dieren zijn een instrument, dat zijn de grasmaaiers van het gebied... Ja. die het gras kort houden, zodat de vogels er kunnen verblijven. Ja, en nou zijn er weer andere ecologen die zeggen... wie heeft in hemelsnaam ooit beslist om die koeien daar neer te zetten... die oerrunderen, want daardoor is er weer minder ruimte... voor de vogels die daar zouden moeten zitten. Nou, ik volg die deskundigen niet, want ik zie voor, met mijn eigen ogen... ik kom regelmatig in het gebied, ik ben er ook recent nog geweest... er, ja. er zijn tienduizenden, zestig tot tachtigduizend ganzen alleen al... Ja. Die prima verblijven in dat gebied. Ja, en dat lukt alleen weer... maar door dat de, de, de, de, deze dieren daar zijn. Ja. Dat gebied van de Oostveilersplas is vlakbij bij het vliegveld. Hè? Ja, met de kennis die ik heb is dat geen probleem. Omdat tegen de tijd dat de vliegtuigen daar zijn, ze al te hoog zijn. Die vogels komen helemaal niet zo hoog. Nee, met andere woorden, ook in de toekomst hebben we niet hetzelfde probleem en dezelfde discussie op Schiphol dat we een deel van die ganse populatie omzeep moeten brengen omdat de toestellen niet verder kunnen opstijgen. Uh, nee, nou ja, er zijn mensen die menen dat dat wel een probleem is. Ja. Maar we hebben daar heel zorgvuldig naar gekeken. Ja. Vliegtuigen zitten al vrij snel op 300 meter hoogte en dit soort vogels komen nauwelijks boven de 300. Wel ja. de roofvogels overigens, dus als het gaat om de zeearend enzovoort, ja. die komen wel over. Goed, ik zei net wie heeft ooit besloten om die hekrunderen daar neer te zetten. Dat heeft ooit één iemand besloten, althans in ieder geval met een paar andere mensen samen. Uh, en de overweging was dat het de meest klimaatneutrale koe was. Want hij scheidt zo min mogelijk methaan uit. Uh, hoe, ja, ik hoe... weet niet waar u dat gelezen hebt, ik ken die zin niet. Ja, klimaatneutrale koe heb ik ervan gemaakt. Maar, ja. maar er is wel voor deze koe gekozen... omdat hij zo min mogelijk uh, klimaatvervelende stoffen uh, De Essentie is voor mij als bestuurder... voor welke, welke deskundige kies ik waar ik naar luister. Want ik kan niet naar alle deskundigen luisteren. Nee. Ik weet dat in het verleden de discussie geweest is... hoe gaan we het gebied op een natuurlijke manier beheren... Dus niet met grasmaaiers dat gras kort houden. Ja. Maar kunnen we op een natuurlijke manier koeien, edelherten en paarden inbrengen zodat die voor ons dat doen? Ja. Uh, daar is toen voor gekozen. En ik vind dat een zeer te verdedigen middel. Ja. Uh, we hebben niet voor niks een organisatie als Staatsbosbeheer die wel degelijk ter zakenkundig uh, uiterst professioneel zijn. Ze worden nu verguist, Is zeer onterecht. Het is een zeer professionele organisatie ja. die goed weet wat ze doet. Goed. Kunnen wij eigenlijk überhaupt wel omgaan met het natuurgebied? Nou, sommigen van ons niet. Wie niet? Uh, nou, ja, in ieder geval de mensen waar ik het niet mee eens ben... vanuit mijn eigen opvatting natuurlijk. Want die proberen er een dierentuin van te maken. Uh, dat zijn we als provincie Flevoland in ieder geval beslist niet van plan. Wij zijn ontzettend trots op onze natuur. Er is veel meer natuur in Flevoland dan alleen de Oostvaardersplassen. Ja. En wij vinden dat ook belangrijk voor de, gewoon het economische klimaat van Flevoland... En, en de kwaliteit van woon en leven. Goed, de tegenstanders zeggen ook dat het gebied is gewoon veel te klein de Oorspronkelijk was de bedoeling dat er een verbinding zou komen met de Veluwe. Uh, dan moeten die dieren overigens nog een, de, de helft van de provincie ongeveer doorwandelen... voordat ze bij een brug die nog uh, aangelegd zou moeten worden uh, komen. Om dan... Klopt toch of niet? Nou, ik weet niet helemaal zeker waar u op doelt... maar er waren plannen om de Oostvaardersplassen te verbinden met de Veluwe. Dat, ja. is, uh, dat kan door... toch alleen maar met een brug, of niet? Uh, u bedoelt bent... u over het water? Ja, u bent nee, dan... nee, nee dat, daar zou nooit een brug komen voor die dieren. Dat heeft u verkeerd begrepen. Oh. De dieren die zwemmen prima door het water naar de overkant als dat zo zou zijn. Oh, dat is ja? geen enkel probleem. Een hert, een oeren? Ja, die zwemmen graag naar de overkant. Dat ja. zal het punt niet zijn. Oh, okay. Maar er is geen sprake meer van die verbinding, voor alle duidelijkheid, nee. want dat is door een vorig kabinet uh, beëindigd, dat ja. project. Bent u het daarmee eens? Nou, het is in die zin dramatisch, maar dat is een heel ander dossier. Dat ik zeg wel eens, Flevoland is een, een museum van niet afgemaakte rijksprojecten. <laughs> uh, er, er zijn tientallen miljoenen waren er geïnvesteerd... Uh, in de aanleg van dat gebied. Uh, ja. Er was nog iets van 30, 35 miljoen nodig om het af te maken. Ja. En toen kwam ineens een ene staatssecretaris Breker langs. Die zei, ik doe het toch maar niet. En al dat geld is in de sloot gegooid. Dat is een beetje dramatisch. Goed. Um, oh. Ah, telefoon. Dat betekent Dries Roefink. Dries, goedemorgen. Hi, goedemorgen, Sven. Een hertzwem naar de overkant, wist jij dat niet? Nee, dat wist ik eerlijk gezegd niet. Nee, dat zie ik zo voor me zeggen. Ik ben net ook bijgevoerd door mijn vrouw. <laughs> ik heb yoghurt met fruit gehad en musli. Gisteren heb ik nog even tele telegraaf gesproken over ons. Ja. Dat staat maandag in de krant. En ja, dierenliefde, dat doet mensen soms over hun grenzen gaan. Hè? En daarom moest ik vanmorgen even denken aan Rijn. Rijn de accordionist. Dat is een bekende Amsterdammer geweest. En Rijn was wel een eenzame man. Die woonde in zijn eentje op de Zeedijk. Eh, hij was dus eigenlijk straatmuzikant. En hij liep dus met z'n accordeon door de bekende winkelstraten hier. Maar hij liep ook spelend de winkels in. En eh, nou was Rijn nou ook weer niet een virtuoos op dat accordeon. Dus wat deden de meeste winkeliers? Nou, die gaven hem meteen al een euro als ze hem zagen binnenkomen. Met andere woorden van, loop maar weer door Rijn... Dus voordat hij gespeeld had, had hij al een eurotje binnen. En zo haalde hij toch elke dag wel 60, 70 euro op. En wat hij daar nou al mee deed, Sven... dat was blikjes kattenvoer kopen. Want de Rijn die had dus een enorme voorliefde voor de zwerfkatten in de stad. Daar kon hij zich vreselijk druk over maken, vooral als het wat kouder werd. En hij wist dus ook precies waar die katten zich s'nachts ophielden. Ja. En elke nacht zag je hem dus op pad gaan met een doos vol blikjes kattenvoer... En uh, dat, uh, dat maakte ook nog de afweging van de ene dag vis, de andere dag vlees. Had er een hele studie van gemaakt. En dan liep hij dus die lege, donkere afbraakpanden in. En dan was het poele poele poel, poel, poel, poel. kom maar bij baasje, kom maar. Nou jongen, die katten, die vlogen op hem af en die kregen hij van die kopstootjes van ze, weet je wel. Want ze wisten natuurlijk precies, we krijgen weer wat te eten van hem. Ja. Maar de wijkagenten daar, van bureau Warmoestraat. Ja. Die hadden al een paar keer tegen hem gezegd, Rijn, dat is heel lief wat je doet, maar dat mag niet. Want jij gooit overal de voor neer en er komt ook ongedierte en ratten op af, dus ja. dat mag niet. Ja. Maar ja, ze zagen ook wel de echte liefde van Rijn voor die katten ja. en dat hij niet te stoppen was. En daarom, Sven, lieden ze het oogluikend toe. Dankjewel. En een fijn weekend, Dries Roelvink. Tot maandag. Tot maandag. Uh, ja, die dierenliefde gaat bij sommigen heel ver. Is het ook niet zo dat wij een natuurgebied... als een halve Disney-film zien eigenlijk tegenwoordig? Ja, dat vrees ik wel. We hebben de nieuwe wildernis gehad natuurlijk... rond de Oostvaardersplassen. Dat gaf overigens een, een interessant, ook wel een bijna komisch bijeffect. Dat de bezoekersaantallen gigantisch omhoog gingen naar die film. Ja. En een groot deel van die bezoekers bleken ontzettend boos te zijn... als ze op bezoek kwamen, want die eiste toch wel van de boswachters... dat ze dan hetzelfde zouden zien als wat ze in de film gezien hadden. Maar de natuur laat zich niet leiden. Ja. En een ijsvogeltje vliegt niet op commando langs. Dus uh, veel bezoekers waren ook wel weer teleurgesteld... dat ze daar aan het wandelen waren... en dat ze niet zagen wat ze in de film hadden gezien. Ik bedoel, zo... Ja, zo zitten sommige mensen met een zekere naïviteit er, daar toch wel in. Goed, um, er is een gedeputeerde die is verantwoordelijk voor dit gebied. Dat is geloof ik ook nog de enige die de gedeputeerde die zit. Hè? Want er, er zijn er drie vertrokken. Nee hoor, nee, nee, nee, nee. we hebben een volcollege. Oh. met vier zijn... gedeputeerden. Er zijn er drie die hun ontslag hebben ingediend. Ja. ja. Maar dat, dan blijf je nog een maand zitten. Dus in die maand kan er nog van alles gebeuren. Oh ja, ja. maar ze hebben hun ontslagbrief wel ingediend. Dus het ja, de tamelijk dit, eenzaam daar in dat gemeentepistuur. Ja, maar we moeten er niet altijd dramatisch over doen. In de politiek komen dit soort dingen voor... en we lossen het ook altijd weer op. Ja, dan betreft het wel toevallig net die gedeputeerde... die over de oost plassen gaat. Is daar een verband? Uh, nee, dit, er is geen on, politieke oneenigheid uh, rond de Oostwaardersplassen. Goed, iets anders is dat de mensen uh, die protest hebben aangetekend... tegen dus de oorspronkelijke beslissing om niet bij te voeren... een demonstratie hebben aangekondigd voor komende zondag. Nou, hebt u dus met het oog op de openbare orde besloten... om die dieren te gaan bijvoeren. Wat kunt u zeggen over de dreiging voor de openbare orde... voor die demonstratie die voor zondag is aangekondigd? Nou ja, wat ik ervan weet... Kijk, het, uh, het manager van de openbare orde in zo'n situatie... is aan de burgemeester van Lelystad, Ina Adema... Die is daar prima toe in staat. Uh, die hebben daar al de nodige overleg over gehad. Ook met de actievoerders zelf. Uh, en het is prima dat er in Nederland gedemonstreerd kan worden voor je mening. Uh, dus dat zal ook gebeuren. Ik weet dat ook de actievoerders uh, zichzelf actief betonen... om te zorgen dat dat binnen de normale lijnen verloopt. Uh, niet uh, uit zijn op vernieling of al dat soort dingen. Uh, en ik heb geen reden op dit moment om te veronderstellen... dat dat niet op een correcte manier zou verlopen. U vreest daar niet voor de openbare orde. De, die, ik heb geen signalen dat dat het geval zou zijn. Ja. Nee. Goed, resumerend. U hebt deze beslissing genomen omdat u kiest voor mensen en niet voor dieren. Uh, en dus bent u tegen het advies van de deskundigen ingegaan... om die boswachters te beschermen. Ja. Is daar inmiddels al politie opgezet en is daar uh, al uh, strafrechtelijk onderzoek ingesteld? Ja. Nee, mij is gerapporteerd dat de politie er actief mee bezig is. En iedereen die ze kunnen vinden, die dat ook daadwerkelijk heeft gedaan... die zal ook voor de officier van justitie worden gebracht. Juist. Verlangt u weer terug naar de dag waarop u gewoon een beslissing kunt nemen... op basis van feiten en niet op basis van sentimenten? Nou, laten we zeggen, we leven op zijn minst in een uiterst interessante tijd. Ik heb een turbulent leven met alle dossiers waar dit soort dingen spelen. Ik heb er plezier in om het te doen, eh, maar het is niet elke dag fijn, dat is waar. Ja, en als we eh, heel kort nog tot slot een, een balans maken... hoeveel van die beslissingen neemt u dan op basis van de sentimenten... en hoe vaak op basis van de ratio en de feiten? Ja, politiek is omgaan met, met emoties... en politiek is ook op een georganiseerde manier ruzie maken. Ik geloof niet dat dat een antwoord op is op de vraag, maar het is wel een mooi antwoord. Hartelijk dank voor uw komst. Ja. Zometeen de nieuwsbv met Willemijn Veenhoven. Tot maandag. Ja. Uh, Sven, je, je zou toch denken dat na duizend jaar te vroeg opkomen in bevriesen... de Krokersfamilie een klein beetje tot inzicht was gekomen? Vertel. Caro en CRV.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 Check digitalradio.nl